Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Met een toespraak in Iowa heeft president Obama zijn verkiezingscampagne afgesloten. Obama werd emotioneel toen hij eraan herinnerde dat het zijn laatste campagne-toespraak ooit was. Obama's uitdaging met Romney sloot zijn campagne af in New Hampshire. Voor een dol enthousiaste menigte beloofde hij dat komende dag een betere toekomst begint. De eerste uitslagen komen uit twee kleine dorpjes in de staat New Hampshire... aan de noordoostkust van de Verenigde Staten... waarom middernacht de stemlokalen opengingen. In het geheugd Dixville-Notch, dat met de eerste uitslagen kwam... haalden Obama en Romney allebei vijf stemmen. Nooit eerder was het daar een gelijkspel. In Hart's location boekte Obama een duidelijke overwinning. Hij kreeg daar 23 stemmen en Romney 9. Het huurbeleid van het kabinet Rutte 2 leidt tot nog meer nivellering... meldt het Financiële Dagblad...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 Het Sociale en Cultureel Planbureau concludeert dat, daaruit dat het geloof belangrijk blijft voor moslims. In 2004 werd geconstateerd dat moslims minder religieus werden. Met name onder Marokkanen van de tweede generatie blijkt dat niet meer zo te zijn. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken tussen voetbalsupporters van Paris Saint-Germain... en aanhangers van Dynamo Zagreb uit Kroatië. De club spelen vanavond tegen elkaar in de Champions League. Volgens de Franse politie raakte één Kroatische supporter ernstig gewond... en zijn 24 mensen opgepakt rond de Place de La Bastille. En in zijn huis in New York is de Amerikaanse componist Elliot Carter overleden. Hij maakte complexe klassieke muziek en was tot op hoge leeftijd actief. Na zijn honderdste verjaardag componeerde Carter nog veertien werken. Elliot Carter werd 103 jaar. Het weer? Vanochtend droog, in de loop van de middag lichte regen... en het wordt een graad of tien.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 Jordan op ZFM uh, en Good Girl en daarvoor Michael Jackson en Baby Be Mine. Deel 2 van Zondag in Kennemerland, de zondagmiddag van Zandvoort. Het is uh, 12 over 3. Een hele goede middag met vandaag in, uh, in Zandvoort. Ja, het is echt een heerlijk weekend voor 50-plussen. Jordan net al, Albert-Jan Vos, die heeft vandaag een uh, helikoptervlug gemaakt... Ja, ik moet zeggen dat ik daar behoorlijk uh, jaloers uh, over ben. Ik ben helaas nog geen 50. Ook kun je in Zandvoort onder andere in dat kader um, gaan duiken bij Scuba Republiek. En wat ik me dan afvraag, ze doen, dit wel allemaal voor 50-plussers, maar wat doen ze dan voor jongeren? Ja, dat wil ik niet zeggen. We kunnen ook gewoon een 20 plusser beginnen. Ja, precies. Dat je gewoon een kroegentocht doet. Misschien ook een helikoptervlugje. Uh, ja, maar dan moet je het wel voor de kroegentocht doen. Ik denk niet dat het goed gaat na nee, de Nee, dat lijkt me niet heel erg handig. Nou ja, de, de 50-plussers hebben een heel mooie week deze, deze week. Hé, hey, ik wil graag namens de Zierfim Sandvoort een aantal mensen feliciteren. Waaronder Jodie en Menno. Want uh, zij zijn afgelopen donderdag getrouwd. Ook leuk nieuws voor Boudewijn Keur en Nikita de Jode ze zijn namelijk trotse ouders geworden van Jim. Net als Roderick, Brouwers en Marloes Schreuders. Ze hebben allebei een dochter gekregen. De naam. Eline. Nou, past er goed bij toch? Van harte gefeliciteerd namens de CFM Stamford. Ja, leuk vandaag voor ons ook. Het is ook voor ons de eerste keer. Het is ook een beetje apart. Uh, ja. Maar ik heb er enorm veel zin in. We hebben voor het eerst een band hier in de studio. Ja. Laat je even horen dan. Hallo! Hallo, ja. Kan ik, ik gewoon opzetten? Het is de band the Other Side of the Table. Uh, Nina, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Ja, zeker. Echt heel erg, ik ben er echt heel erg blij mee. Het is voor ons ook even wennen, de eerste keer band in de studio. Jullie gaan straks een aantal nummers spelen. Hé, hey, um, we moeten natuurlijk eerst weten met wie wij te maken hebben. Ja. de hey, um, band, Other Side of the Table, hoe is het ontstaan? Um, nou ja, ik had uh, samen met Lex, de drummer, hadden wij een, uh, een project op de muziekschool waar wij lid van zijn. Ja. Waar wij les volgen. En zo zijn we samen in een band gekomen. Samen met zangeres Anna ook. Oké. Okay. En uh, het klikte muzikaal heel goed. Tussen, vooral tussen Lex en mij. En we hebben toen gekozen om verder te gaan spelen met elkaar. Ja. En na een tijdje dachten we, ja, er moet wel iets meer bij dan alleen met z'n tweeën. En toen hebben wij Job en Anna erbij gevraagd. Job, de bassist, en Anna, ja. de zangeres. En we hebben ook een tweede gitarist gehad, Tjerk. En die is, uh, die is weer eruit. Oh, die, die is, is eruit gegooid, uit. omdat ja. hij uh, niet goed speelde? Of, uh... Daar laat ik me niet verder over uit. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou leuk zeg maar. Um, speelden jullie eerst, uh, speelden jullie eerst um, al optredens voordat jullie deze formatie hadden? Of zijn jullie pas echt optredens gaan doen uh, toen... De formatie, de, de, de, de formatie die er nu is, al was. Nee, we zijn begonnen met z'n vieren. Ja. Toen uh, zijn we uitgebreid naar z'n vijven. Okay. En nu zijn we weer verder gaan met z'n vieren. We treden al op vanaf het begin. In juni is dat, ja. vorig jaar. En sindsdien, uh, ja. Zijn we, zijn we met z'n vieren gebleven. Oké. Okay. Hé, hey, wat, wat uh, deden jullie allemaal persoonlijk? Um, um, misschien even leuk om een rondje te maken. Wat, wat heb jij allemaal gespeeld? En wat speel je nu? Ik speel um, qua instrument, bedoel je? Ja. Ik speel zelf uh, piano, zang, gitaar. En ik kan het, ja, dat, dat. Um, <laughs> en Anna, je kan, uh, en je kan? Ja, ik kan een, ja, een, beetje, een beetje drum, een beetje, beetje bas spelen. Maar okay. dat is al een beetje amateuristisch. Oké. Okay. Uh, okay. En ik speel in de band gitaar. Oké. Okay. En onze zangeres Anna die speelt een beetje piano en die zingt. En in de band uh, niet, zingt ze niet. alleen. Uh, ik zie haar nee knikken. <laughs> oh. Volgens mij speelt ze geen piano. Nou ja, het was een. Het was een uh, hoe noem je dat? Een experimentje. Ah, oh. oké. <laughs> en dan hebben we hebben onze drummer Lex en die speelt uh, ja, drum, ook in de band. Oké. Okay. En onze bassist Job dat is een beetje een all -rounder. En ook onze, de enige van de band die ook klassieke scholing heeft. Oké. Okay, okay. Want hij is begonnen met Dwarsfluit... En hij speelt nu bas in onze band. En wat wel leuk is om te vermelden, is dat Job nog nooit les gehad heeft op de basgitaar. Oh, hoe heet dat? Autodidact ja, toch? Ja, Autodidact. Kijk eens. Ja, ik, uh, ik je, weet dat veel Collins, je weet dat Phil ja. Collins dat ook is? Mm -hmm. Dus uh, er zit een grote toekomst in je denk ik. Ja, nou, ik uh, werd er vroeger helemaal gek, van toen nog bij mijn, mijn wonen. Zat ja, ja. ja. ja. die achter de computer, maar oefenen, en te oefenen. Hey, um, hoe, zit, hoe zit het met jullie met interviews? Hoeveelste is dit? Uh, de vierde. Oh, Oké. Okay. Ja. En hoeveelste ben ik die vraagt, hoe kom je bij de naam Other Side of the Table? De miljoenste, denk ik. Ja, dat doe ik. Maar ik wil toch wel even weten. Ja, um, wij deden altijd repetitie zondagen. En okay. dan gingen we eigenlijk gewoon zo lang mogelijk uh, repeteren. Ja. En daarna moest er vaak nog gewerkt worden. Dus dan lunchten we uh, tussendoor, tussen repetities door. Oké. Okay. En um, Job, de bassist, en ik zaten altijd samen aan één kant van de tafel. En Anna en Lex. En um, we maakten altijd grapjes over en weer. Het grappige is alleen dat uh, de ene kant van de tafel de grapjes wel snapte... <laughs> en de andere kant van de tafel niet. En toen waren we net op zoek naar een bandname. Toen was het eigenlijk wel heel, uh, heel grappig om het dan okay. other Side of the table te noemen. Nou ja, leuk om te horen. We praten straks verder. En we gaan natuurlijk wat uh, van jullie horen, hè? Yes. All right, zometeen dus. Other side of the table live hier bij Zondag in Kennemerland. Het is uh, bijna tien voor half vier, de zondagmiddag. En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.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 we can lay like this forever it's fine by me Op dit moment heeft hij een uh, grote hit met Keep Your Head Up... maar hij heeft nog veel meer leuke liedjes gemaakt. Andy Grammer op CFM en Fine By Me. Ik zei het begin van de uitzending... wij behandelen altijd ons nieuws van de week. Wat is ons opgevallen? Um, jij had het over de politiek en ik had het over Jonathan Jeremiah. Ja. Je moet weten, ik ben een uh, groot fan van uh, Jonathan Jeremiah... en ik ga vanavond in Carré ga ik naar zijn concert toe... en hij trad afgelopen donderdag trad hij op in North End. Dat is een uh, muziekwinkel in Haarlem-Noord. Ik denk, wat kan mij het schelen? Ik ga even kijken. En dat was te gek. Het was een hele kleine muziekzaak. Ik denk dat er maximaal uh, 30 mensen stonden. En uh, stonden daar lekker naar Jonathan Jeremiah te luisteren. Ik heb een opname gemaakt. Ik weet niet of het te horen is. We kunnen het proberen. we We are gonna find. We us. Anyway. We are gonna go. We I pack some things to do what I need Only bare necessities as the sixth for <laughs> To feed the cat, call my latte Tell him that I'm going home Ja, zo ging het, dus we stonden met ongeveer 30 man zonder naar hem te kijken. Het was heel erg leuk. Um, zo vind dat ik ook wel zo'n uh, zo groepje ben, dat ik met hem op de foto ben geweest. Kan dat nog op mijn leeftijd? Of, Tuurlijk. Uh... Ik ga zelf met een klein op de foto. Oh, dat is ook weer dus zo, dus uh... ik hoef me niet voor te schamen. Nou ja, ik heb een fotootje met hem. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Vanavond ga ik naar hem toe in Carré. En hij heeft een nieuw album uitgebracht. En ik heb even geluisterd naar dat album. Oh, wat staan er goede liedjes op. Ja. En ik weet zeker dat ik dat vanavond ga horen. Zijn nieuwe single van Jonathan Jeremiah heet Gold Dust. You are the sunrise, you are the bright eyes, you are the warm breeze, you are the silver spree, you are the rolling waves, you are the perfect day, you are the sunrise, the love of my life. You are the rose thief The air that I breathe The queen to my king The bolt to my strength You are the gold dust You are the you in us You are the sunrise The love of my life the corral. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? Uh, misschien is hij opgevallen, want uh, misschien heb je het ook wel gezien. Heel veel motoragenten afgelopen weekend uh, in, uh, in Zandvoort en omgeving, ook in Haarlem. Want uh, de motoragenten van het Korps uh, Kennerland hielden deze week een begeleidingsoefening. Dat houdt in dat er uh, getraind werd op het meerijden van bijvoorbeeld uh, uh, met een ambulance. Er werden in de ochtend diverse routes gereden... vanaf het bureau Hoofddorp naar het Spaarne ziekenhuis... door naar het LUMC, uh, LUMC van Leiden naar Schiphol en weer terug. Vanaf zondag kunnen voetgangers, fietsers en automobilisten rond 5 uur weer gebruik maken van de Prinsenbrug in Haarlem. Dat is ruim 7 dagen eerder dan de geplande datum van 12 november. Het werk is dus nog niet klaar, maar kan worden afgerond met beperkte hinder voor het verkeer. Zo kunnen er de komende week tussen 9 uur s avonds en 6 uur ochtends nog beperkte korte stre stremmingen zijn. Het hele project wordt begin december zeg maar, afgerond. Dan hebben wij uh, drie tussenstanden in de e revisie om half drie begonnen. AZ tegen V5, Venlo. De Tussenland is daar 0-0. Uh, FC Twente tegen Feyenoord. De topper. kan je, zo, kan je het wel noemen. tussenstand is daar 2-0. En Herenveen uh, tegen Pax Volle staat 1-0 van Heerenveen. ZFN. En om half 5. <lacht> oh ja, zeg maar. En om half 5 nog. Nou, Breda tegen Rouen. Ah, Oké, okay. ja, heel goed. Hey, even het zeer, Fim Stand voor het uh, weerbericht. Vandaag schijnt af en toe de zon. Anders het weerbericht. Nou, ik kijk naar buiten. Ik heb vandaag nog geen zon gezien. Maar vooral vanmiddag valt ook enige tijd buien geregen. Nou, dat dat klopt wel. wel. Vanavond en de komende dag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen schijnt, de zon, uh, schijnt ook de zon, maar vallen ook buien. En daarbij is het lokaal onweer mogelijk. De temperatuur zal rond de tien graden zijn. Zomer of winter, altijd weer. Zie je Playing They hurt you, your You're my girl. We are girls. Don't you know that we love you, girl? I can tell you've been crying. I can see it girl. in your eyes. I can tell he's been a I in your eyes. I can tell he's and been lying. And he's and he loves you. see it in your eyes. You don't have to be how You are. don't have to be ashamed of no, what you're feeling. Girl. Girl.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 Sinterklaas, een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas op vrede overal. En een man die door de boven schijnt. En een ster boven een stal. En een alleslee in de winterse koud. Maar aller allerliefste wil ik jou.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 When I'm by your side Ooh. Every moment takes me to paradise